Voor het eerst in drie jaar werden er meer bioscoopkaartjes verkocht dan het jaar ervoor. Volgens de website Hollywood.com zijn er in de VS ruim 1,3 miljard kaartjes verkocht. Zo'n 5,5 procent meer dan vorig jaar. De grote filmstudio's verdienden ruim 8 miljard euro. Grote successen waren dit jaar The Avengers, The Dark Knight Rises en de James Bond film Skyfall. Het eten van 28 rauwe eieren is een jonge Tunesiër fataal geworden. Een lokaal radiostation meldt dat de man met vrienden had gewet... dat hij de eieren in korte tijd kon opeten. Er stond een onbekend geldbedrag tegenover. De man voelde, voelde zich na het winnen van de weddenschap niet lekker. Hij werd vervolgens met buikpijn naar het ziekenhuis gebracht... maar bij aankomst bleek de Tunesiër van 20 al overleden. Het weer verspreidt over het land regen. Vannacht wordt het geleidelijk droog... Morgenochtend afwisselend zon en wolkenvelden. Smiddags vooral in het zuiden regen. Voor morgen zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, nacht, Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette.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 Ja, natuurlijk is de top 2000 geweldige radio, maar toch. Een jongen ziet voor het eerst een meisje in bar dancing het emmertje in Harderwijk. Op de achtergrond klinkt Sultans of Swing van Dire Straits. En nu zijn ze dan 30 jaar samen en willen ze graag nog een keer Dire Straits horen. Je zou er toch acute bindingsangst van krijgen. Welkom bij Met het Oog op Morgen. In 2012 ging het heel vaak over Europa... en dan vooral over de landen langs de financiële afgrond. In de laatste dagen van het jaar richt het oog de blik op die Europese landen... waar we het hele jaar nog niks over hebben gehoord. En vanavond is dat Malta. Een van de kleinste, dichtstbevolkte landen van Europa. En er zijn weinig plekken in Europa... waar zoveel werk wordt gemaakt van de kerstviering. Maar laten we beginnen met het nieuws van... Het zijn de kersttoespraken die de laatste dagen voor opschudding zorgen. Die van koningin Beatrix was uitgelekt. Die van haar zuidelijke collega zorgt voor politieke consternatie. Koning Albert wees in zijn toespraak op de gevaren van het populisme. De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweegbracht mogen niet worden vergeten. Met de vergelijking met het fascisme en het nazisme van de jaren 30 en 40 schiet de koning zijn doel voorbij, vinden Belgische historici en journalisten. Direct de link maken met de jaren 30, dus met het fascisme of het nazisme, dat is ten eerste niet waar en daarom is het ook overdreven. Koning Albert noemde de NVA van Bart de Wever niet bij naam, maar het was wel duidelijk dat hij die partij bedoelde. De NVA reageerde teleurgesteld op de uitspraken van de Vorst. Ter gelegenheid dan ook van een kerstboodschap waarbij dat je zou denken dat bij uitstek op dat moment de koning boven het goel staat en mensen tracht te verenigen in plaats van ze te verdelen? De Amerikaanse president Obama onderbreekt zijn vakantie op Hawaii en keert vervroegd terug naar Washington om de gevreesde fiscal cliff, een reeks automatische bezuinigingen en belastingverhogingen, te voorkomen. Maar eerst ging Obama samen met zijn vrouw Michelle nog even langs bij de militairen en hun gezinnen. First of all, we want to say merry christmas to everybody. So I'm sure Santa treated you well. We have a, a White House photographer who's pretty good. You know, denk I think is when we're taking the photos, people will get copies of this stuff. Correspondent Wouter Zwart is in Washington. Goedenavond. Goedenavond, uh, Wouter. Oh, hij is er nog niet. We praten zometeen even bij met uh, Wouter Zwart over die fiscal cliff en de terugkeer van Barack Obama. Obama had trouwens nog meer kopzorgen. De Bushmaster, het wapen waarmee een man anderhalve week geleden twintig kinderen doodschoot in Newtown, blijkt een populair kerstcadeau te zijn in de VS. Sommige wapenwinkels waren zelfs al door de voorraad heen. Het lijkt erop dat Obama zelf die run op dat semi-automatisch wapen heeft veroorzaakt... door een verbod in het vooruitzicht te stellen. Tweede kerstdag. Alweer een overdadige ontbijt en kerstlunch achter de kiezen... en dus tijd om wat te bewegen. Maar waar naartoe? Weer naar een meubelboulevard. Nou, gelukkig is het wouda in werking gezet... om het overtollig water in de Friese meren en rivier te lozen. Dus op naar Lemmer. Alleen, je was niet de enige die op het idee kwam. Half uurtje zijn we al in de rijen ja. te wachten. De rij is lang en het is koud. Ik hoorde dat hier al 20.000 mensen zijn geweest. Dus even geduld hebben. De bedenker en schrijver van de poppenserie Thunderbirds, Jerry Anderson, is overleden. Anderson is 83 jaar oud geworden. De Britse serie was ook in Nederland heel populair. En dus stellen we als eerbetoon nog een laatste keer af voor Anderson. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go aan de telefoon nu Wouter Zwart vanuit Washington. Goedenavond Wouter. Goedenavond, hoi. Barack Obama is teruggekeerd van vakantie terug naar Washington vanwege die fiscal cliff. Wat zegt dat dat hij nu terugkeert? Nou, je moet je moet het geen plotselinge onderbreking van zijn vakantie noemen. Dit was natuurlijk uh, gepland. Obama wist dat hij niet op vakantie kon gaan... terwijl er een onvoorstelbaar moeilijke kwestie opgelost moet worden. Dus hij was, net als veel congresleden, even een paar dagen weg voor de kerst... en nu keren de meesten dan weer terug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 Dus dat worden nog speciale dagen. Wat gaan we zien de, de komende dagen? Wat gaat er allemaal gebeuren om die impasse te doorbreken? Ja, er, er moet iets gebeuren om die boel los te trekken. Maar inmiddels, moet ik toch zeggen... denkt de helft van de bevolking en eigenlijk ook de helft van alle deskundigen... dat die deadline wel eens helemaal niet gehaald gaat worden. Dat, in de, dat Amerika inderdaad over dat randje gaat vallen... en dat die grote belastingverhogingen en bezuinigingen ingaan. En er zijn eigenlijk ook steeds meer, met name democraten... die denken dat dat misschien helemaal niet zo'n slecht idee is. Waarom? Dat is een beetje een moeilijk verhaal. Ik zal het proberen uit te leggen. Nu...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 Over belastingverlagingen die we moeten gaan creëren voor grote delen van de bevolking. En dat is een omstandigheid waaronder de Republikeinen veel minder makkelijk nee kunnen verkopen aan de Democraten, aan hun achterban. Dus na 1 januari valt er misschien voor de Democraten wel iets meer te halen in die onderhandelingen, omdat, de, omdat Republikeinen dan nou minder makkelijk nee kunnen zeggen. Want ze willen natuurlijk belastingverlagingen voor een deel van de bevolking. Een laatste spannende week dus in de Verenigde Staten. Wouter Zwart vanuit Washington, dankjewel. We gaan verder met de krant van morgen. Die is alvast ingezien en uh, samengevat door Ewout de Jong. Ja, het aantal miljoenen branden stevend af op een recordhoogte. Met dat nieuws komt Spits morgen. De eerste drie kwartalen van dit jaar waren er al meer grote branden... met een schade boven de miljoen euro dan in 2011. Toen waren er 91 miljoenen branden. En in de eerste drie kwartalen van 2012 waren het er al 95. Met de wetenschap dat ook de laatste drie maanden van dit jaar... een paar fikse vuurzeeën kende... kunnen we al spreken van een ongekend rampjaar, schrijft Spits. De top van de brandweer maakt zich al zorgen over brand gevaar. Preventie schiet vaak tekort en de materialen die tegenwoordig in meubels worden gebruikt zorgen in zeer korte tijd voor reusachtige vlammenzeeën. Ter, ter vergelijking, vroeger had de brandweer ongeveer een kwartier de tijd om de bol nog enigszins te redden en nu staat na gemiddeld drie minuten alles in licht te laaien. De duurste brand van dit jaar was in april in Rotterdam bij een telefoniebedrijf. De schade bedroeg toen 30 miljoen euro nou, van brand naar water is een logische stap. De Telegraaf die schrijft over water. Het hoge water in Nederland zorgt volgens de krant niet alleen voor angst voor natte voeten en kelders, maar ook voor leuke uitjes. Zo werd het stoomgemaal in Lemmer, dat hoorden we net al, druk bezocht. Honderden mensen waren bereid om zo'n twee uur te wachten voordat ze dat Wouda-gemaal mochten bekijken. Dan de angst. Met angst en beven wordt uitgekeken naar het smeltwater uit de ons omringende landen, schrijft de krant. Het pijl in onder andere de Rijn zal er zeker nog door gaan stijgen. Steden aan de IJssel hebben zich al gewapend tegen het wassende water... ...en een paar veerpontjes zijn al uit de vaart genomen... ...omdat ze over de weg niet eens meer bereikbaar zijn. Verder staat de telegraaf uitvoerig stil bij de golf aan inbraken... ...die tijdens de kerstdagen door Nederland trok. Ondanks de waarschuwing om in de feestdagen ramen en deuren goed af te sluiten... ...maakte de politie overuren. Woordvoerders zeggen in de krant dat ze hopen dat men met oud en nieuw... ...de zaakjes wat beter op orde heeft. In het Nederlands Dagblad staat de voorspelling dat er weer een Palestijnse opstand aanstaande is. Als Israël niet de hand uitsteekt naar de Palestijnen, breekt er over een half jaar een opstand uit, zegt de Palestijnse ambassadeur in Nederland in de krant. Helaas zal vooral de Palestijnse bevolking het slachtoffer zijn van het geweld, zegt de Israëlische ambassadeur. Het onbuigzame gedrag van premier Netanyahu over de bouw van nederzettingen frustreert de internationale gemeenschap, zegt de Palestijnse ambassadeur in het Nederlands Dagblad. Hij voorspelt dat de Palestijnse lente niet ver weg is. Wij kunnen een eind maken aan de bezetting, onderschat ons niet, waarschuwt hij. De Palestijnse ambassadeur in Nederland doet zijn uitlatingen met het oog op de komende verkiezingen in Israël in januari, stelt het Nederlands Dagblad. De Israëlische ambassadeur in Nederland voorspelt dat de Palestijnse bevolking het meest zal lijden als de leiders kiezen voor een opstand. Hij adviseert de Palestijnen te gaan praten met Israël zonder voorwaarden vooraf. Trouw meldt dat de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie liggen te verrotten in Indonesië. De documenten van de VOC zijn opgeslagen in depots van het Nationaal Archief in Jakarta waar de omstandigheden,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 Het VOC-archief in Jakarta dreigt langzaam te verpulveren. In het gebouw valt volgens trouw geregeld de airco uit. Of hij wordt uitgezet als er te weinig geld is om de stroomrekening te betalen. Het is er te vochtig en te stoffig. De aantasting van het papier gaat daardoor heel snel. Elk jaar verdwijnen tientallen meters aan VOC-archief. Om toch een poging te doen de VOC-archieven te bewaren... worden ze gedigitaliseerd met geavanceerde scanners. Het is volgens de betrokkenen belangrijk dat de registers, rapporten... en de correspondentie bewaard blijven. En niet alleen voor Nederlandse historici... het is voor de geschiedenis van Thailand in de 17e en 18e eeuw... zelfs de belangrijkste bron. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Land. all your life-changing promises. Closer I'm flying, evermore. But I've got to land. Open up to me, Neverland. Compromise, show me, since We've got to love That it's all about love It's all about faith It's all about dreams We feel the same It's all about love we can't survive It's all about But I've got to learn Intermoods. En het nummer heet My Neverland. En dat is een popgroep van Malta, opgericht in de jaren 80. En dit komt van een album uit de jaren, nou uit onze jaren eigenlijk, uit 2010. Want het oog gaat dus een hele uitzending over Malta. We gaan eerst maar eens uh, kennis maken met dat eiland. Goedenavond Michiel Petzel. Goedenavond. U bent bestuurslid van de Nederlandse Vereniging op Malta. Hoeveel leden? Uh, onze vereniging heeft ongeveer 110 leden. En hoeveel, hoeveel Nederlanders wonen er op Malta? Er wonen ongeveer 500 Nederlanders op Malta. We gaan even in een, in een aantal minuten de luisteraars kennis laten maken met, met Malta. Ik denk dat veel mensen wel weten waar het ligt... maar voor het geval iemand het even niet zo snel paraat heeft, waar ligt het ook alweer? Het ligt ongeveer 100 kilometer onder Sicilië. Nou, dat is duidelijk. En waar woont u dan op Malta? Ik woon in Madlina, dat is een uh, klein dorpje, uh, iets verder dan St. en Dat is eigenlijk het, uh, het toeristische gedeelte van Malta. En hoe ver van Valletta, van de stad? Het zal ongeveer een kilometer of vijf zijn. Hoe bent u daar verzeld geraakt eigenlijk? Ik heb uh, een jaar of zeven geleden een uh, hele liefstallige Maltese dame leren kennen. En ik ben hier vijf jaar geleden naartoe getrokken. En wat doet u daar voor de kost? Ik ben uh, tekstschrijver voor uh, een aantal websites en ik uh, moet ja, artikelen en uh, pagina teksten schrijven. Goed, we, uh, de, vanwege de liefde dus uh, op Malta terecht te komen. Ja? De, de Maltese vrouwen, hoe zou je die omschrijven? Hoe zien ze eruit? Ze uh, hebben vaak donker haar, uh, lang haar. Uh, ze zijn wat kleiner dan de Nederlandse vrouwen, maar ze hebben een heel groot hart. Waarom merk je dat, dat ze een groot hart hebben? Um, nou ja, dat heb ik uiteraard in mijn relatie uh, gemerkt en uh, nee, het was voor mij heel snel duidelijk dat ik uh, naar, naar haar toe wilde en bij haar wilde zijn. Malta is uh, ook wel een traditioneel land hè, want uh, je mag er niet scheiden bijvoorbeeld? Nou, dus, uh, vorig jaar is er een wet aangenomen dat scheiden mogelijk, uh, wel mogelijk is, alleen dan moet je eerst vier jaar um, ja, separated zijn, dus uit elkaar zijn. En dan is scheiden wel mogelijk. Dus dat is uh, redelijk nieuw nog. Oké, okay, ja, want ik heb me gisteren nog laten vertellen dat het er niet mocht. Maar dat is dus inmiddels achterhaald. Het is een heel ja. katholiek eiland. Is, is dat het meest ja. typerende van Malta, dat het zo katholiek is? Ja, dit, uh, is, ik geloof 95-96 procent is uh, katholiek hier. Ja. En niet een beetje katholiek, maar echt flink katholiek, toch? Uh, nou, er zijn een heleboel mensen die inderdaad flink katholiek zijn, maar goed, uh, zoals in elke religie zijn er natuurlijk uh, wat zwaardere en wat minder zware stromingen. En niet iedereen uh, zal er even veel aan doen, wat overigens niet zegt dat de religieuze feesten hier uh, minder belangrijk zijn. Want die worden groots gevierd, waarover later ja. meer. Um, het mooie aan Malta is, is dat het zo'n mengelmoes van culturen is. Uh, iedereen heeft er zo'n beetje gezeten. De, de Fransen hebben er gezeten, de Engelsen hebben er gezeten... de, de Italianen, de Arabieren. Iedereen is ja. eigenlijk wel een keer over het land heen gelopen... maar de Maltese zelf, dat waren ook rovers in hun, in hun goede tijden. Um, ja... Ja, de Maltese zelf, ja, wat zijn eigenlijk de Maltese zelf? Alle culturen hebben hier hun sporen achtergelaten. En uh, uit de hebben die culturen, uh, de echte Maltese cultuur is verwaterd met zoveel andere culturen. Uh, de ridders die hier heel lang de diensten uit hebben gemaakt, ja, die, die zijn natuurlijk overal geweest. En van, eiland, van het eiland verdreven geweest en weer teruggekomen. Dus ja. Dat zijn die beruchte Maltese ridders? Dat zijn de beruchte Maltese ridders, ja. De architectuur is prachtig. Uh, grote forten, want dat heb je nodig als klein eilandje op een strategisch punt om, om je te verdedigen. Ja, klopt. klopt. Hele mooie grote uh, kastelen. Ja, Valletta is, is eigenlijk zelf een heel groot fort. Het is ook gebouwd op een uh, schiereiland en daar, daardoor was het goed te verdedigen. En uh, ja, het is een, een prachtige oudheid. Uh, als je van de oudheid houdt, dan is het inderdaad een heel mooi eiland. En al heel oud, hè? want terwijl hier in Nederland nog helemaal niemand ooit uh, voet aan de wal had gezet, hadden ze daar al hele beschavingen. Ja, klopt. klopt. Enkele duizenden jaren, 3500 jaar voor Christus zijn de eerste tempels uh, al gebouwd door uh, ja, kleine groepen mensen. En dat is hier door de jaren heen natuurlijk, uh, ja, zijn er meer mensen bijgekomen en ook andere culturen zijn hier geweest en weer weggegaan. Hoe is de economie eigenlijk? Want het ging dit jaar vooral over uh, nou ja, de crisis in Zuid-Europa. Is, is dat op Malta ook aan de hand? Ja, nou, de crisis is wel aan de gang, maar niet zo ernstig als in andere landen. En dat heeft heel veel te maken met het feit dat Malta een eiland is. En uh, Malta eigenlijk altijd zijn eigen broek heeft moeten ophouden. En daarom is een heel groot gedeelte van ja, de internationale financiële crisis uh, aan Malta voorbij gegaan. Omdat de banken erg gezond waren. En waar verdienen de Maltese de, de, de, de kost mee? Um, er is uh, wat landbouw, maar er is een kleine uh, um, uh, industrie, maakindustrie... waar de belangrijkste inkomstenbron is toch wel toerisme. Toerisme. En wat is er zo leuk aan, aan Malta, behalve de, de mooie oude uh, gebouwen... En, en de leuke mentaliteit van de mensen? Wat is er nou te doen op Malta wat je eigenlijk niet moet missen? Wat u zelf zou missen als u er niet meer zou wonen? Het weer. Het weer, ja, dat is prachtig natuurlijk. Uh, het kan soms wel uh, bedrukkend warm zijn met een graadje of veertig. Maar ja, het weer, de, de, de lange avonden. Uh, je hoeft hier gewoon bijna zes maanden het jaar geen lange broek aan. En, en, dan, lekker. en dan lekker uitgaan en, en Maltese wijn drinken. Ik heb hier ook een glas ja, ja. voor me staan. Proost op uw, op uw gezondheid. Ja, en wat, waar maken de Maltese zich druk om? Want, want als de crisis niet zo erg is, wat is er dan om, uh, om over te mopperen? Nou... Er wordt altijd over gemopperd. Ja. De ene helft van het eiland moppert erover en de andere helft vindt het allemaal prachtig. En ja, de bussen. De bussen? Wordt daarop gemopperd? Ja, de, de, ze hebben een, twee jaar geleden het bussistema uh, helemaal overnieuw gedaan. En ja, dat, dat, dat werkt nog niet helemaal. En de bussen zijn daar heel belangrijk. Hè? Dat is het voornaamste vervoermiddel voor de mensen. Er veel te veel mensen auto's. Uh, ik geloof dat er 1,3 auto's per hoofd van de bevolking zijn en het is dus een enorm vol eiland, maar omdat je dus zoveel auto's zijn, kunnen mensen slecht parkeren, dus gaan toch veel mensen met de bus. En het oude, het oude systeem met die mooie oude bussen, dat is er dus niet meer. En nu doet een, een internationaal bedrijf doet het en ja, die kunnen niet helemaal leveren waar ze voor aangenomen zijn. Oké, okay, nou, ik werd gisteren op Malta toevallig naar het vliegveld gebracht... met de bus door een buschauffeur verkleed als Klas met een grote witte baard en een rode muts. En die was toevallig op tijd, maar goed, dat zegt daar ook niet alles. Ja, niet ik wens u mee. nog een, een, een vrolijke avond en een, een mooi verblijf op, op Malta. Bedankt dat u ons even heeft bijgepraat. Michiel Petzel, Graag dank maar. u wel. Graag gedaan, dank u wel. Succes met uitzending. Ja, nou, we gaan verder met wat uh, Maltese muziek. Angel, en dat werd gezongen door Chiara. En dat is een zangeres van Malta die maar liefst drie keer meedeed... aan het Eurovisie Songfestival. En in 2005 kwam ze met dit liedje op de tweede plaats. Nergens in Europa wordt zoveel werk gemaakt van de kerstviering als op Malta. En in het bijzonder het eiland Gozo. Dat ligt vlak boven Malta. Het Bethlehem van Europa wordt het wel genoemd. Johan Streefkerk is een van de weinige Nederlanders op Gozo. Op kerstavond zocht ik hem op op het eiland. Is dit de boot naar Gozo? Ja. Yes. Gozo, oké. Okay. Okay. De boot naar Gozo. Het is ontzettend lekker weer. Zonnetje gaat of 15, 16, denk ik. Ik zie het eiland al liggen in de verte. Mooie rotsen. Mooie oude forten. Het is druk aan boord. Japanners, Chinezen, Duitsers, Italianen en iedereen gaat naar Gozo voor de kerst. Naar Bethlehem, zeggen ze ook wel hier. De Bethlehem van Europa. Johan Streefkerk, jij woont, jij overwintert eigenlijk hè? Op, uh, op Gozo. Ja. ja. En kerst, dat is hier echt gigantisch. Het, enig idee waarom dit het Bethlehem van Europa is geworden of wordt genoemd? Het is uh, in ieder geval een heel devout volk hier, hoor. Uh, niet alleen dat... op Malta, maar op Gosso ook. Uh, de, overal staan kerken en iedereen is uh, gelovig. En bovendien heeft Paulus hier ooit uh, uh, ge schipbreuk geleden. Daar is iedereen helemaal van overtuigd. Dat is hun man. Zij zijn ook van het water, hè? Ik zag ook echt overal kerken. Op Malta, maar, maar op dit eiland misschien nog wel meer. Ik heb ze niet eens kunnen tellen, maar je zou bij wijze van spreken elke dag naar een andere kerk kunnen gaan. Ja, er zijn hier 52 kerken op het eiland. Dat is ongelooflijk, op een bevolking van 28.000. En die worden door hunzelf gebouwd. Dat heeft op mij de meeste indruk gevestigd. Die enorme kerken die hier staan, die wel vijf keer zo hoog zijn als de huizen die er omheen staan. Die je van verre ziet van hun eigen natuursteen. Want al die stenen is hier uit de grond gezaagd. Prachtige limestone in allerlei kleuren. Die bouwen ze zelf. In een dorp van 3000 man daar bouwen ze dan jaren samen die kerk. Als ze daartoe toe besloten hebben, dan uh, leggen ze hun werk neer... Smiddels om vier uur en gaan de stijger op met z'n allen. En als je dat niet meer kan, dan ga je eieren verkopen, heb ik begrepen. Net zolang tot al het geld bij elkaar is om zo'n kerk te bouwen. En als het ene dorp een mooie kerk heeft, ja, dan moet het volgende dorp. Dan moet het andere Alle huizen zijn ontzettend mooi versierd hier. Met, met lampen en, en uh, kaarsjes en, uh... Kerstmannen, kransen en overal word je uitgenodigd om, om naar binnen te gaan om iemands crip te bekijken. Mensen hebben daaraan gewerkt en vragen dan eigenlijk van kom even naar binnen kijken hoe mooi het is geworden. Ik denk dat ik dat nu even ga doen. Oh ja, hier. Crib inside. Ik ga even kijken of ik naar binnen kom. Oh, het is een... Uh... Hier is een, een kamer helemaal vol met overal kerststallen. Met, met hoe het moet eruit hebben gezien op de avond van de geboorte van Jezus. Met herdertjes en stalletjes en, en, en vee. Helemaal nagebouwd. En yes. hier is Mary met de baby? Ja, het is de koevo. Dat is de village. village. And... And the shepherds coming oh by. and it's christmas eve and they they were cold and needed a place to sleep and they they yes, came down yeah, there yeah, down yeah, yeah, yeah, yeah. and every everything was fully booked <laughs> yes, that yeah. night yeah <laughs> yes, yes. how much time goes into I'd making money yes it's we start from September, you know. In September, yes. and, and but then not every day. Not every day, but October and November, more or less. All the afternoons he is occupied, you know, fixing Making them. The, yeah. Oh. It, it, it, it involves a lot of work, you know, the lights, the settings, you know. I'm really impressed. Ah, oh, it's wonderful. Well, thank you very much. Yeah, we have got another. Oh, one more. Yes. Yeah, oh. so you got two. two. Yeah. Oh. Het zijn meer, meer dan 6000 flessen. Wat is dit een soort kerst? Dit is dan toch een dennenboom? Ja, dit is een symbolische uh, dennenboom. Ja. Maar dan gemaakt van petflessen. Ja. ja. Wat een werk. Wat een werk, hoe, hoe lang moet je hiermee bezig zijn geweest? Er zijn, uh, wat ik gelezen heb, vier maanden bezig. Vier maanden bezig? Zijn zijn ze uh, met ja, zijn uh, tientallen kinderen bezig geweest om die flessen te verzamelen. In de goede kleur natuurlijk. Ja, want het, is het moeten allemaal recycleversen zijn. En, en Ontzettend hoog en dan daarboven een ster. En er komt nog geluid uit ook. En dan gewoon eigenlijk op een soort rotonde. Ja. Zeker nog, het is de rotonde. Het is ook de, de bedoeling dat hier op die rotonde staat. Defoot omheen rijden. Het enige Europees land. Ja. Mag, je, mag je niet scheiden in Malta? Nee, dit is het enige land in Europa waar de wet het verbiedt. Dus, dus als, je, als je trouwt en je denkt, nou ja, dat, dat was het niet helemaal, dan zit je aan elkaar vast hier? Ja, je blijft aan elkaar vastzitten. Je kunt op twee manieren trouwen. Hè? Je kunt trouwen met je vriendje, maar je kunt ook gewoon trouwen met een vrouw. Of als vrouw met een man. En uh, daarna uh, ja, ja, zijn er nog heel veel mogelijkheden om andere mensen tegen te komen. En dat is, dat is hoe, hoe ze het op Malta doen, want je, je moet er toch wat van maken. Ja. We weten het niet. Dus uh, wat ik noemde middeleeuwse katholieke methode, want toen mocht je ook niet scheiden. Misschien werkt het wel, want je, je houdt je ook wel in als je niet mag scheiden. Hey, hey. Toch? Ja. Dan ga je niet een wijze ruzie maken. Nee. Maar je moet wel een groot huis hebben. Je moet verschillende slaapkamertjes hebben. Met een hele lange gang ertussen, als steven kan. Nu staat het hele dorp in de rij om de levende stal te mogen aanschouwen. Nou, je mag, je mag de stal in, uh, Pieter. Dat is heel indrukwekkend. Je, je kunt altijd naar al kerststallen kijken. Hè? Maar hier kan je er gewoon zelf in. Dan kan je echt voelen hoe het geweest moet zijn. Ja, en je mag je eventjes uh, meedoen. Het zijn ook de herders die buiten de wacht houden. En de wijzen uit het oosten die aankomen rijden. De hele, het hele kerstverhaal wordt, hele, wordt, uh, wordt uh, nou, hier. Ja. En niet alleen hier, maar eigenlijk... Een beetje op, op elke hoek van het eiland gebeurt. Het. Ja, je ziet overal zie je, versierde symbolische kerststallen. Het doet me een beetje denken aan de Efteling. Ja, ja dat... nou, maar, dit is echt. Hier hebben de mensen gewoon een jaar aan gewerkt. En hier ga ik de stal in, verlicht door fakkels en kaarsen. Een timmerman aan het werk. Er worden broden gemaakt, echte biggen, echte schapen, echte herders. Naast het kalf en de ezel ligt hier Maria en Jozef met het babytje. Het is een hele eer om dat te mogen spelen. Om Maria te mogen zijn? Ja, en, en ze leeft zich ook in hoor. De mensen werken hier tot mijn verbazing erg hard, 45 uur in de week. Ja, dat betekent dat ze eigenlijk geen vrije hebben. Hun vrije dagen bestaat eigenlijk alleen uit de zaterdagavond tot de zondagmiddag. Want dan moeten ze weer vroeg naar bed, want ze gaan hier allemaal heel vroeg op. Dat moet wel als je 45 uur per week werkt. Dus die feestdagen die zijn ook uiterst belangrijk. De hele familie heeft alleen maar die dagen vrij. Nou ja, dan ga je er ook wat van maken, hè? Omdat de mensen niet rijk zijn, is het ook heel belangrijk. Je geeft elkaar geen dure dingen hier. Je, je, je speelt samen toneel of je maakt samen muziek of je gaat samen een kerststal bouwen. Dat was uh, het eiland Gozo, waar ik sprak met Johan Streefkerk. Hier in Hilversum is aangeschoven. Lars Soering van uh, De Vogelbescherming. Want we gaan het hebben over uh, de duistere kant van uh, Malta. U, ja, misschien dat mensen nu denken: wat, wat heb, heeft dat nou met elkaar te maken, vogels en, en Malta? Dat komt zo. Laten, laten we eerst uh, laten we eerst beginnen met een soort. ja, Nou ja, u, u bent vogelaar, dus u, u herkent dit misschien. Wat voor vogels zijn dit? Ik ga een poging doen. Ah, dit dit, dit moet een kwartjes zijn. Ja? Ja. Het lijkt me een klepperende ooievaar. Oh jee. Ja, een echte ornitholoog ben ik ook niet. Ik denk dat dit boerenzwaluwen zijn. U, u kijkt naar mij. Maar ja. neem, neem nog een ja. glas uh, Maltese wijn, oh, Want ja. dit zijn allemaal vogels die... Uh, op reis van Afrika naar Europa uh, een tussenlanding maken op Malta. En ja. dat is voor een vogel niet zo verstandig om te doen, een tussenlanding op Malta. Nee, dat is het bloedlink. Want wat uh, gebeurt er dan op Malta? Um, nou, op, op Malta uh, wonen 400.000 uh, mensen, zelfs ietsje meer. En een groot deel van, uh, in ieder geval het mannelijk deel van uh, die inwoners van Malta... die um, die op de een of andere manier vinden ze het geweldig om te schieten op alles wat beweegt. Dus Malta is een uh, hele strategische uh, plek voor trekvogels om van Europa naar Afrika te trekken. Uh, heel veel vogels passeren daar. Uh, maar ja, dat is echt uh, bloedje link om te doen. Want een, een groot deel van de vogels wat daar langs vliegt, die, uh, die halen het niet. Ze worden afgeschoten? Ja, er worden hele grote aantallen vogels uh, illegaal afgeschoten. En dat is ons uh, al heel erg lang een doren in het oog. Maar noem eens getallen, hoeveel vogels gaat het om? Nou ja, het probleem is dat dat uh, heel erg lastig is om achter te komen. Malta is op zich maar heel klein. Het is ongeveer zo groot als tessel, uh, pak een beet. Uh, maar het terrein is heel erg onoverzichtelijk. Heel veel hechtjes en bomen en uh, struikgewas. En die jagers die staan werkelijk overal. Uh, er is onderzocht dat er uh, in het hele Middellandse zeegebied... jaarlijks zo'n 5 miljard vogels uh, illegaal worden afgeschoten. Nou, is Malta daar maar een klein onderdeel van... Uh, maar we weten wel, de, alle aanwijzingen duiden daarop, dat uh, Malta met koppenschouders, uh, in ieder geval niet bij de braafste jongetjes van de klas hoort, in het Middellandse zeegebied. En wat doen ze vervolgens met die vogels? Nou, Dat varieert nogal. Die kwartels die we net hoorden... die, die worden nog wel opgegeten. Dat, dat schijnen vrij smakelijke beestjes te zijn. Uh, maar heel veel grote roofvogels die daar ook passeren... kiekendieven, uh, ooievaars, uh, lepelaars... die worden alleen maar afgeschoten. En uh, die blijven vaak gewoon voor dood of, uh, of halfdood dood uh, liggen... waar ze neervallen. En daar gebeurt verder helemaal niets mee... En dat is alleen maar uh, vanwege wat u noemt de, de Maltese macho-cultuur. Nou, ik denk dat dat er absoluut mee samenhangt. Um, ik ben daar geweest, ik heb ontzettend veel, uh, veel mannen... Uh, vaak zie je meerdere generaties naast elkaar in zo'n schietertje zitten. Dus het is een beetje de, ja, de quality time van een deel van de Maltese bevolking... Uh, om tijdens de vogeltrek in het voor- en najaar... om daar buiten te zitten en uh, gewoon te schieten op wat beweegt. Het is een eindeloze stroom, uh, wat zij misschien een beetje als kleiduiven zien... Maar dat zijn wel onze broedvogels uh, die daar langs vliegen. En uh, voor hen is dat misschien een eindeloze stroom van vogels. Maar uh, ja, die is toch niet zo oneindig als uh, dat zij daar misschien denken. U bent uh, als ja, vertegenwoordiger van de, van de vogelbescherming ook naar Malta toegegaan. Ja. Hoe, hoe gaat het dan in zijn werk? Want dan kom je daar op zo'n zo macho-eiland, waar uh, de, de mannen met hun jachtgeweer klaar zitten om, hm. om, de, om de kiekendief ja. af te knallen. En, en dan komt u daar uh, als vogelbeschermer. Waar te beginnen? Wat doet u dan? Nou, ik heb nog nooit in mijn leven zulke bizarre dingen meegemaakt. Ik ben uh, daar opgetrokken met uh, collega's van mij van uh, BirdLife Malta. Het is een, een kleine organisatie van, uh, van zes mensen die zich gewoon, uh, dag en nacht, uh, inzetten om daar uh, een, een einde aan de jacht te maken. En uh, er komen mensen uit heel Europa uh, vrijwillig uh, de, die collega's daar helpen. Uh, ik ben met een aantal van die mensen opgetrokken een, uh, een poos lang. Uh, maar ik ben daar achtervolgd geweest door uh, spionnen van de Jagersfederatie. Ik ben daar midden de nacht, uh, heb ik gezien hoe uh, jagers met zaklampen... Uh, groepen slapende kiekendieven opzoeken... en vanaf een paar meter afstand die beesten in hun slaap afknallen... Nou, ik... Ik... En de, de verhoudingen tussen vogelbeschermer en, en um, afschietende uh, Maltese zijn niet altijd even warm. We gaan zo meteen luisteren naar een fragment van een ruzie tussen, tussen een, een Duitse ja. vrouw. Ik en, en, ja. uh, moet even uitleggen omdat het een vrij vaag uh, uh, fragment is anders. Maar die Duitse vrouw die komt op het terrein van de Maltees. En, en zij staat bekend als vogelbeschermer. En die Maltees die reageert niet op ontzettend vrolijk. Mm -hmm. Kom. Willy, come. We gaan eenvoudig. We gaan het is Out, out, it's not private. Out, private out. Hey, leave it. leave it. Out, leave it. Dat was de Maltese variant op your trespassing uh, in in in Texas. Is het eigenlijk verboden? Zijn zijn er uh, wetten tegen op Malta? Het is lid van de Europese Unie. Is er is langs die weg iets tegen te doen? Uh, ja, er, er is heel veel wetgeving, uh, inderdaad ook Europese wetgeving, en die verbiedt het om uh, te, te schieten op beschermde trekvogelsoorten. Het um, probleem is dat een, een, een deel van de jagers zich daar totaal niets van aantrekt. Er is ook een deel van de jagers uh, wie de illegale jacht en door- en in het oog is. Nou, die proberen we uh, ook te mobiliseren om, uh, om tegen hun rotte appels in actie te komen. Uh, maar het is zelfs zo dat uh, binnen de Europese wetgeving... op de een of andere manier maaltijd voor elkaar heeft gekregen... om uh, een ontheffing te krijgen om op een aantal vogelsoorten wel te mogen schieten. Ondanks dat die soorten toch bedreigd worden in Europa. En dan moet je denken aan een kwartel een, een zomertortel. Want dat zijn echt bedreigde uh, vogels waar er weinig van zijn. Ja, uh, en die worden en dat toch worden we geschoten. We hebben een fragment van het, van het schieten van zo'n vogel. Dat is voor u waarschijnlijk niet heel leuk om te horen. Maar we gaan het toch gewoon afspelen. Hij probeerde te spelen, maar hij is wacht voor een omhoog te komen. approaching. is rondom. Oh. He's Hij heeft victim een vrouw. Yes. Nou ja, die ligt. En het, het, het gekke is dat, dat hiervan later de rechter zei, want het ging hier om een beschermde dier dat er geen enkel bewijs was dat die man hem had ja. doodgeschoten. Ja, dat is weer een sterk staaltje Malta. Uh, er lag een keiharde zaak bij de rechter... Uh, al het bewijs lag er. Er waren internationale uh, deskundigen die het hadden zien gebeuren. En hun getuigenissen waren niet voldoende. De man heeft nota bene zelfs bekend. Uh, dat hij, die, in dit geval was het de boer Zwalu inderdaad had geschoten. En de rechter heeft gezegd: we achten het niet bewezen. Uh, hoe, hoe verklaart u dat? Zou zo'n rechter dan zelf ook uh, vogels ja, schieten? Ja, dat, dat, dat is een beetje speculeren. Maar uh, ja, dat, ik heb, er gebeuren zulke bizarre dingen op, uh, op Malta. dat ik hier op de ene manier niet eens meer helemaal, heel, heel erg van opkijk. Maar ja, Malta is, is lid van de Europese Unie. Malta wil graag profiteren van de voordelen die dat biedt. Dan moeten ze natuurlijk ook gewoon de, de verplichtingen... die dat met zich meebrengt uh, uitvoeren... En uh, heeft u tot slot wel ook, ja, u bent er een paar keer geweest, een, een soort liefde voor het land uh, opgevat? Ah, Malta is een fantastische plek om te zijn. Ik zou iedereen aanraden om daar een keer naartoe te gaan. Je kunt daar werkelijk heerlijk eten met zicht op de op de, op de Middellandse Zee. Geweldige verse vis. Uh, de Maltese bevolking is voor een overgrote deel, dat, dat, dat zijn supermensen... Uh, maar dat is gewoon een deel wat het uh, toch ernstig verstiert voor de rest. Ja, heerlijk eten en er staan geen vogels op de kaart eigenlijk. Een enkele kwartel misschien, maar... Ik verder... ben ze niet, eigenlijk niet tegengekomen. Uh, veel vis, uh, weinig, weinig kwartels. Maar als je er iets van ziet, zou ik er zeker iets van zeggen. Daar bewijs je de vogels in ieder geval een grote dienst mee. Lars Soering, dank je wel. Graag gedaan. Just for Weer, uh, iets uit die uh, rijke Maltese muziekcultuur. Just for Christmas van Fabrizio Fagnelli En dat is een populaire zanger op Malta. Hij is geboren in 1981. We gaan het hebben over voetbal. Over een Nederlands trauma wat met Malta te maken heeft. 21 december 1983. De EK kwalificatiewedstrijd Spanje-Malta werd gespeeld. En Spanje moest met minstens 11 doelpunten verschil winnen... om ten koste van Nederland naar de eindronde te gaan... En het duel werd rechtstreeks uitgezonden... terwijl op het andere net Freek de Jonge live te zien was met zijn programma De Mythe. Nou, Freek is voetballiefhebber... en die liet zich dus tijdens de voorstelling op de hoogte houden van de stand van de wedstrijd. Dames en heren, als allereerste wil ik u graag meedelen... dat Spanje-Malta geëindigd is in 12-1. <lacht> Zou je morgen opkijken in de krant, hè? Als ik gelijk heb. En dat is nou het voordeel van al die oudskijkers die thuis zitten te kijken, hè? Jullie weten dat er 12-1 geworden is. Ja. En zij niet. Zij denken dat ze ertussen genomen worden. En dat is ook zo. Of niet. Ja, ja. Goedenavond Theo Rijtsma. U was inderdaad commentator bij die beruchte wedstrijd in Sevilla. En hier in de zaal niemand die het nog gelooft. Maar het was echt nee. zo, hè? Het werd 12 ja, het 1. was echt zo. Het is ja. wel een prachtige grap natuurlijk van uh, de jongen. Het was... Onvoorstelbaar dat dat zou kunnen gebeuren. Ja, het was niet verwacht, het was niet uh, mogelijk gehouden. Aan de andere kant werd er wel een beetje rekening mee gehouden... in Hilversum, want de, de, de baas van de NOS uh, toen de tijd was Karel Enkelaar... en die had eigenlijk tot verrassing van een ieder gezegd van... we gaan die wedstrijd rechtstreeks uitzenden. Nou, waarom zou je Spanje en Malta rechtstreeks uitzenden... wanneer Nederland al met één... Ro poot eigenlijk in de eindronde van het Europees Kampioenschap staat. Dat was uh, ja, heel vreemd, maar het was een prachtige set. Het is toch schitterend dat iemand zegt na 17 december van uh, we gaan een wedstrijd over vier dagen ineens zomaar uh, ten koste van alle andere programma's die eruit bestaan gaan we nu uitzenden. Achteraf een goede beslissing. U zat daar dus in in uitzending. uitzending. Ja, we, we gaan even luisteren naar uw commentaar in der tijd. Uh, een beetje teleurgesteld commentaar, meen ik te horen. Ja, zo. En nu... Dus is Spanje de strijd in groep 7 van de voorrond op het Europees kampioenschap met een overwinning van 12-1 op Malta. En de jubel gaat hier over dit stadion in Sevilla. Nederlands ligt eruit. Ja, wat gebeurde er nou? Hoe, hoe kan dat nou, ja. 12-1? Ja, het leek natuurlijk in de eerste helft allemaal nog wel goed te zitten voor, voor Nederland. Maar in de tweede helft, stromende regen, een klein veld. En het leek wel alsof er overal Spanjaarden stonden. En er niemand meer van Malta aanwezig leek. Ook die keeper niet. Ja, en dan maken ze de doelpunten zoals die nodig waren. Aan de telefoon hebben we de spits van Oranje uit die tijd. Peter Houtman, goedenavond. Hele goede avond. Hallo Theo. Wat ja, weet u nog van die wedstrijd? Heeft u, heeft u gekeken in de tijd? Uh, ik kan me nog wel de goals herinneren, hè, maar ik zit me net te bedenken, dat is alweer 29 jaar geleden zeg. Maar het zijn natuurlijk wel de wedstrijden die je never nooit zal vergeten, in dit geval uh, echt negatieve zien, wat betreft. Oranje natuurlijk, en ja, dat was een hele gedenkwaardige avond, er werd net al gezegd. Uh, dat die wedstrijd uit werd gezonden. Dus dat ze er een beetje mee hadden rekening gehouden. Ik weet wel dat wij als Oranje-spelers werden ook... Uh, uh, nou, sommigen werden gebeld. En ik had toevallig die avond had ik uh, iemand van de NOS, een uh, reporter van de radio, had ik bij me, want die wilde samen met mij de wedstrijd zien om te kijken hoe, hoe, hoe mijn reacties waren en dergelijke. En ik had uh, wat dat betreft ook een, een verschrikkelijk slecht voorgevoel voor de wedstrijd al. Maakte ik dat kenbaar? Nou... Men kent mij over het algemeen wel als een hele realistische jongen. Maar ik had toen gewoon een, een rot erover. Ik had het idee dat ik ging mislopen. En dat, dat sprak ik ook duidelijk uit voor die wedstrijd. Nou ja, om mijn lang verhaal kort te maken. Uh, ik heb helaas, helaas moet ik zeggen. toen gelijk gekregen. Maar uh, ik had het graag anders gezien. En dan zit er een verslaggever naast die alles ja. registreert. Wat was uw uh, reactie? Heeft u het netjes weten te houden? Ja, natuurlijk met, met alle grote teleurstelling die daarbij horen. Wij hadden zelf van, van Spanje gewonnen ja. in de Kuip. Ik meen met 2-1, ik kan me goed herinneren. En uh, nou, we waren goed op weg en iedereen zei... ja, dit, dit kan niet meer misgaan. Ik weet ook heel goed dat het op een gegeven moment... bij de rust uh, pas 3-1 was. Nou, toen werd er weer overgeschakeld en ook naar, maar naar ons. En toen werd ik min of meer van... nu kan het absoluut niet meer misgaan. Maar ik, ik bleef dat... ja, dat heb je wel eens, dat, dat, dat, dat soort voorgevoel. Ik denk, ja... Ik heb toch nog steeds het idee dat het toch misgaat. Nou, dat, dat bleek het ook te gaan, want ze gingen... Na, na de rust gingen ze... Negen ja, doelpunten dus, in één dus, helft. Van het ja. Theo Reitsma, u zei net... Ja, de, de Maltese deden eigenlijk helemaal niks meer, die tweede helft. Wat was er aan de hand? Waarom deden de Maltese eigenlijk niks meer? Ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal. Maar het was wel een gekkenhuis al. Die Maltesers waren afgedroogd in, in Nederland met 5-0. Vier dagen later spelen ze in Spanje. Ze zitten in een hotel waar het uh, vreselijk uh, veel rumoer is geweest. Allemaal uh, dol, driest, uh, driestige types. Uh, die, die allemaal herrie hebben gemaakt en die die Maltesers helemaal gek wilden maken. Nou, dat lukte ze dus ook. Dus stond ze stonden op het veld. Dat was 3-1 bij Rusland. Nou, het was allemaal nog wel mogelijk. Maar iedereen voelde natuurlijk in die Puinhoop, zou ik bijna zeggen, daar in Sevilla. Nogmaals, stromende regen, een klein veld, alles wat Spaans wat daar was. En dan ineens gaat het, gaat, gaat het rollen en dan blijft het rollen. En ja, dan zie je bij ieder doelpunt ook, oh, dit worden er twaalf, dit worden er twaalf. En zelf maken we er niet ja. één meer. En nee, dat maar, is nodig. Was het gewoon omdat ze opgaven? Of zou het misschien ook kunnen zijn dat ze op de een of andere manier... Uh, ja, ik wil geen verdenking uiten, maar ik doe het toch maar... door de Spanjaren waren, uh, nou ja, omgekocht of zo... Ja, natuurlijk werd dat uh, direct gezegd. En daar hadden we het ook uh, eigenlijk wel... Uh, ik zat daar met, met twee andere Nederlanders. Eigenlijk hadden we het daar tijdens de wedstrijd al een beetje over met, met, met blikken. Uiteraard kon je daar niet over gaan praten. Omdat ik een microfoon had en zij niet. Maar je voelde dat er iets aan de knikker kon zijn. Aan de andere kant, iedereen weet dat als je op een gegeven ogenblik wordt opgerold... dan maakt het niet meer uit hoeveel doelpunten er vallen. Dan, dan, dan weet je, ja, ze gaan door naar de twaalf. Zeker na afloop van de wedstrijd eh, hebben we natuurlijk onmiddellijk gedacht van dit is verkocht. Dat werd ook onmiddellijk eh, geïnsinueerd. En toen we terug waren in Nederland, is er ook eens iemand geweest die heeft me gebeld en die zei van kom bij mij langs. Ik zal het bewijs aantonen dat die wedstrijd eh, verkocht is. Nou, wij toen eh, met een collega van een krant van de NRC eh, naar, naar Den Haag, en toen hebben we daar gezeten. En die man die toen de televisiebeelden zien en die zei: Zie je wel, zie je wel. Nou, ik zag niks anders dan doelpunten. En hij zei: Ja, maar er zit een gat in het zijnet aan de zijkant van het doel. En daar gaat die bal nu naartoe. Dat heb ik nooit kunnen, kunnen, kunnen beamen, overigens. Er zijn ook verslaggevers naar, naar Malta laten gegaan, met name naar die keeper, om te horen hoeveel hij gevangen had. Ik geloof dat Snoeks daar is geweest en dat Sierter Vos daar is geweest. Ja, het, het is werd nooit, wel uh, geopperd, maar, maar het, is het is nooit bewezen, bewezen natuurlijk. Nee. En stel nou dat de Maltese iets beter hadden gevoetbald die avond. Hoe was het dan met Oranje afgelopen, Peter Houtman, in dat jaar? Ja, nou ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit. Want het is nooit gebeurd. Maar ja, normaal gesproken hadden we dus naar het EK gegaan. En, en het gekke is ook, als ik nog zo terugdenk, ik weet nog, op een gegeven moment werd het 7-1. En toen had ik iets van, nou, toen, toen wist ik het eigenlijk voor mezelf al zeker. Ik zeg, nou, nu gaan ze ook door naar wat het ook wezen moet. Uh, ik heb ook later gezegd, joh, al, al had het 13-1 moeten, uh, moeten zijn, dan had het ook 13-1 geworden. Want dat, ja, dat, dat, dat, dat vervelende gevoel had ik. Dus ja, op een gegeven moment, uh, het is dan uiteindelijk op optie doel zal er niet doorgaan. Anders hadden we, ja, wellicht, maar dat zou je nooit kunnen uh, vertellen. Wat had dat ooit geworden? Ja, een hele later, grote teleurstelling, kortom. Wat zei je? Een hele grote teleurstelling. Ja, absoluut. Je bent natuurlijk helemaal op dat moment. ja je in Nederland zelf. Je wil het hoogst haalbaar uh, beleven, meemaken. En het, het, het, nou, het mooiste, het, het lelijkste van alles is dat het twee jaar later. wederom overkwam. En dat was weer voor de, de WK-kwalificatie. Ja, maar dat was, niet, mm. uh, dat was niet Malta. Ik dank jullie nee, allebei. Nee. Theo Rijtsma, dankjewel. En uh, Peter Houtman ook, dankjewel voor het commentaar... bij het Nederlands-Maltese voetbaltrauma. Dit was het Oog voor vanavond. Morgenavond ja, ja. hebben we weer een land. Dat is dan Luxemburg. Met onder andere Piet Hein Donner, die daar opgroeide. En dan zit Chris Keine hier. En vrijdag kunt u aanwezig zijn bij ons presentatorendebat. Kijk eens op onze website van Het Oog op Morgen. Dat is te googelen. Ik wens u een hele mooie avond. Goedenacht, vrienden.